Een uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Turkse AK-partij heeft de parlementsverkiezingen overtuigend gewonnen. De partij van president Erdogan heeft de meerderheid behaald in het parlement. Nu bijna alle stemmen zijn geteld lijkt de AK-partij iets minder dan 50% van alle stemmen te hebben gekregen. Opiniepeilers hadden niet zo'n grote verkiezingsoverwinning verwacht. Bij de verkiezingen in juni bleef de partij steken op 40% van de stemmen. De belangrijkste oppositiepartij CHP komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De nationalistische MHP en de Koerdische HDP hebben de kiesdrempel gehaald en komen in het parlement. In Diyarbakir, in het zuidoosten van Turkije, waar voornamelijk Koerden wonen... zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de uitslag. Volgens hen is er geknoeid met de stemmen. Bondskanselier Merkel en de premier van Beieren, Seehofer hebben een ruzie over het Duitse vluchtelingenbeleid voorlopig bijgelegd. Ze hebben afgesproken dat ze vasthouden aan het instellen van zogenoemde transitzones. Merkel van het CDU en Seehofer van de Beierse zusterpartij CSU zeggen dat dat de belangrijkste maatregel is voor een betere grenscontrole. Het verwijt van coalitiepartner SPD dat zo'n transitzone een gevangenenkamp zou zijn spreken ze tegen. Ze zeggen dat er op de Duitse luchthavens op dezelfde manier wordt gewerkt. De CSU in Beieren had de laatste tijd steeds meer kritiek op de manier waarop Merkel de vluchtelingencrisis in haar land aanpakt. In Boekarest is een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van de brand in de discotheek van afgelopen vrijdag. Aan de tocht in het centrum van de Roemeense hoofdstad namen duizenden mensen deel. Bij het drama in de nachtclub kwamen 29 mensen om het leven. In totaal raakten 140 mensen gewond. Zo'n 90 van hen zijn er slecht aan toe. In de nachtclub in Boekarest brak brand uit tijdens een concert van een rockband. Dat gebeurde nadat vuurwerk op het podium was afgestoken. Het weer. Vanavond en vannacht in het hele land kans op zware mistbanken. De temperatuur daalt naar 2 tot 7 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het blijft droog. Temperatuur morgen uiteenlopend van 12 tot 15 graden. Dit was. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1123 hier op CFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. We gaan weer luisteren naar 32... Werkjes uit de muziekwereld, world and folk music en wat allemaal niet voorbij komt. We beginnen met David Nevu met Winding Down. Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.eu. Veel plezier. Sedie me, dio